4 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Geelserijen in Brabant zijn vier jongens aangehouden... omdat ze een conducteur hebben mishandeld. De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei... kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. Ook schopte de jongens hem. Een passagier pakte een van de jongens vast... maar die wist ontkomen toen de trein op station Geelserijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden.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 WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Ja, goedemiddag en hartelijk welkom bij WNL op zaterdag. Misschien op de terugweg van een familiebezoekje met de nieuwjaarswensen... of thuis met de benen omhoog en de radio lekker aan fijn. Mensen aanmoedigen om het roer radicaal om te gooien... middels de site ontslag.nl Dat is wat Bertiel Schaarts doet. Uh, maar is dat wel verstandig in deze tijd? Ik spreek daar zo meteen met hem over. En het verhaal van twee jonge, zeer succesvolle ondernemers... die bijna slapend rijk worden op dit moment. Zo lijkt het. Heel inspirerend. Eerst iets anders. Een hypotheekschuld is zo 2012. Aflossen lijkt de afgelopen jaar een trend te zijn geworden. Grote hypotheekverstrekkers zoals de Rabobank, ABN Amro, ING en SNS Reaal... bevestigen dat er in 2013 tientallen procenten extra uh, is afgelost... ten aanzien van de voorgaande jaren. En door de crisis en de dalende huizenprijzen zijn huiseigenaren bang... om straks met hun schuld te blijven zitten. Daarom willen ze zo snel mogelijk van hun hypotheek af. Uh, Gerhard uh, Horman, uh, die kan daarover meepraten. Hij had in uh, 2008 als doel om binnen zeven jaar zijn hypotheek helemaal te hebben afgelost en schreef daar een boek over. U bent voor de troepen uitgelopen. Ja, uh, een jaar of vijf. We, waren, uh, we zijn begonnen in 2008. Dat is heel makkelijk onthouden, want toen brakte in Nederland de kredietcrisis uit. Precies. In, uh, in oktober 2008. En uh, uh, uh, hoe kwam u op dat idee? Want goed, crisis en een hypotheek hebben, dat is één ding. Maar vervolgens moet zich ook iets ontwikkelen in uw hoofd... om te denken, dat ga ik doen. Ja, nee, want iedereen verklaarde je toen echt voor gek als je ging aflossen. Maar ik had uh, aan de ene kant het gevoel dat deze crisis lang zou gaan duren. Dat het niet de kwestie was van een paar kwartalen krimp. Maar dat het echt jaren zou gaan duren. En uh, op de een of andere manier realiseerde ik me toen pas... dat een hypotheek dat dat, uh, een schuld is. En uh, dat als je een aflossingsvrije hypotheek hebt... Dat je dat een keer uh, dat geld terug zult moeten betalen. En, en toen uh, ik kwam daar tijdens een vakantie achter en toen ik, toen ik thuis kwam op zondag, heb ik een paar rekensommetjes zitten maken. Nee. Zo van: nou ja, stel nou dat ik mijn hypotheek over een paar jaar zou willen aflossen. Hoeveel zou me dat dan nu per maand kosten? Denkt u dat meer mensen dat hebben? Dat ze denken: oh, maar het is inderdaad een enorme, enorme schuld die ik heb staan. Dat besef dat het. En nu komt dat. Kijk, vroeger, dat was bij mij ook: ze betaalde je, je hypotheekrente alsof het huur was. En daar ja. dacht je gewoon verder niet bij na. Nee. Maar nu inmiddels, eh, zeker omdat huizen steeds minder waard worden... en mensen met een potentiële restschuld zitten... realiseren ze zich dat het echt een schuld is. En dat dat ook als een soort molensteen om hun, uh, om hun nek hangt. Het is een, misschien wel een enorme privévraag... maar toch wel essentieel in dit gesprek. Het is nu uh, 2014. Hoe ver bent u met het aflossen? Ja, we zijn ruim over de helft. We begonnen bij uh, 160.000 en uh, ik zit nu op 74.000. En tussendoor hebben wij nog een stuk grond erbij gekocht. Want we kregen de kans om een stuk weiland bij ons huis te kopen. Mm -hmm. En anders waren we al bijna klaar geweest. Maar dan zeg ik heel bij de hand... Oh, 160. Er zijn jonge mensen met een veel hogere hypotheek. Maar dan kan ik het ook. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, 160, dat is ongeveer het gemiddelde in Nederland. Mm -hmm. En er zijn mensen met drie of vier ton. Maar het is gewoon... Uh, je moet niet kijken naar de hoogte van je schuld... maar je moet kijken naar uh, aan de ene kant de hoogte van je inkomen... en aan de andere kant de bereidheid om uh, zuinig te gaan leven en je geld te besteden aan aflossen... in plaats van aan een dure auto of een, of een verre vakantie of wat dan ook. Hm. Want wat heeft u zichzelf ontzegd en waar heeft u op bezuinigd de afgelopen jaren? Nou, ik zeg altijd om een paar je, voorbeeld. je kunt uh, beter vragen waar we niet op bezuinigd oh, hebben. Okay. Want we hebben de we hebben hypotheekrente teruggave hebben we gebruikt om, om af te lossen. We hebben ons vakantiegeld gebruikt om af te lossen. De spijkerbroek die ik nu aan heb, die is minstens vijf Kijk jaar even. oud. Kijk even. Ik heb, nou ja, ik die heb sindsdien, best. sindsdien bijna, ge, <laughs> bijna geen kleren meer gekocht. Ik bedoel, okay. We gaan allemaal af en toe uit eten. We gaan minder naar de bioscoop, minder naar het theater. Maar, maar dat is ook toch de joie de vivre. Een keer uit eten kunnen gaan, eens een keer een, een trui kunnen kopen... Nou ja, is het dan ik, niet heel sober nou ja, wat, wat, ik, wat ik mensen vertel en wat ik dus ook zelf heb moeten ontdekken... is dat als je nog maar af en toe uit eten gaat... Mm -hmm. dus om de paar maanden of om het half jaar... dan wordt dat ineens veel leuker. He, want er zijn heel veel mensen die gaan een paar keer per week uit eten. En dat, dat is gewoon, dat is niks bijzonders meer. Maar als je, als je dat af en toe doet... en bijvoorbeeld als je jezelf beloont omdat je net weer een paar duizend euro hebt afgelost. Dan wordt het echt elke keer weer een feestje. Een feestje. Dus in zekere zin wordt je leven leuker. Nou, u heeft kinderen, hè? Ja. Hoe? Want ze zitten in de puberteit, denk ik nu ongeveer? Ja, de jongste is 13 en de oudste, die is, woont op kamers. Ja, nou, die is, die is misschien wel vertrokken omdat hij dacht: Mijn ouders, die ja. draaien helemaal door. Ik mag helemaal niks meer. Nou, hij dacht in ieder geval: wat is het hier koud? Want de kachel staat bij <lacht> ons op, op 16 graden. Ja, dus die had altijd een straalkacheltje in zijn studeerkamer staan... Ja, als die huiswerk aan het maken was. Maar, he, he, he, heeft uw kinderen... Hebben die daar wel eens wat over gezegd? Nou van, ja, die padman. vinden dat niks. Want er staat beneden in de woonkamer... Staat een piepkleine uh, televi beeldbuis televisie Uit het jaar nul. Die ze bij de kringloopwinkel niet eens meer willen hebben. Dus die vinden, die vinden dat raar. Maar aan de andere kant... Uh, zag mijn jongste zoon nu uh, vrijdag op de voorpagina van de Volkskrant staan... dat iedereen aan het aflossen is. Dat, dus wat eerst een rare hobby was van zijn vader... dat is nu iets uh, normaals geworden. Dus die vindt het eigenlijk wel cool dat, dat... wij uh, dat al lang aan het doen zijn. Ja, precies. Waarom was het voor u persoonlijk zo belangrijk om dit te doen? Nou ja, ik realiseerde me gewoon dat, uh, dat mijn huis uh, van de bank was... en dat het huis nooit van mij zou worden... En ik realiseerde me ook dat uh, de pensioenen onder druk staan. Dat het maar de vraag is, als ik straks met pensioen ga... hoeveel uh, inkomen ik nog heb. En ik realiseerde me dus ook dat uh, aflossen... niet alleen de slimste manier van sparen is... maar dat een, een hypotheekvrij huis ook eigenlijk de beste pensioenvoorziening is. Want als jij geen, uh, geen hypotheeklasten meer hebt... Ja, dan heb je nog maar heel weinig geld nodig. Mm -hmm. Dan... En dan kan je weer geld opzij gaan zetten voor hysterisch leuke dingen. Ja, dat, iedereen vraagt me... Van, wanneer haal je je Fiat Panda weer, weer in voor een grote Duitse auto... Maar het is juist zo dat als je eenmaal uh, zo, zo leeft als wij... en ook uh, dus zulke lage lasten hebt... dat je denkt van nou, in plaats van veel geld uit te geven... kan ik misschien wel veel minder gaan werken. Je hebt niet meer nodig. dus eigenlijk. Ook nee, niet je veel. hebt eigenlijk op een gegeven moment ontdekt... dat je maar heel weinig nodig hebt. Dat je met een, met een bibliotheekboek en een glas water... lekker in de tuin in de zon kunt gaan zitten... en dan ben je de gelukkigste mens van de wereld. Maar helpt dat voor iedereen? Of bent u daar misschien een uitzondering in? Zijn er nou eenmaal mensen die misschien meer luxe... Nou, nodig ik, hebben. ik denk dat heel veel mensen hechten aan status. Want je, je wilt niet weten hoe vaak ik door mensen op verjaardagen ben uitgelachen... vanwege het feit dat ik in een, in een gele Fiat Panda rijd. Ja, dat vinden mensen heel raar, dat je met twee kinderen... met een gezin met, met, het, met twee kinderen in zo'n klein autootje rijdt. Ja, maar, maar u bent nu de lachende derde. Nou ja, kijk, ik kan wel heel triomfantelijk gaan doen... naar mensen van, haha, ik, ik uh, heb het allemaal eerder gezien dan, dan jullie. Maar ik heb juist mijn boek geschreven om aan mensen te vertellen... van, joh, uh, je moet ook gaan aflossen, want... Uh ik zeg altijd, als je je huis voor de, voor de helft hebt afgelost... dan verdubbel je je vrijheid. Ja. Want je hebt veel meer keuzevrijheid om, om te doen en laten wat je wil. En om en ook, ook zelf te bepalen hoeveel je nog werkt. Ja. Daar gaan we het later inderdaad ook nog over hebben. De switch, zoals we dat noemen, dat is ook heel inspirerend. Dus ja. ik wil je zeker uitnodigen om te blijven zitten. Um, um, maar hoe nu verder? Want u heeft dat boek uitgebracht het ja. afgelopen jaar... Om, om mensen wellicht dus inderdaad te inspireren. En nu? Wat ik zelf ga doen? Ja. Of? Nou ja, ik wil zo snel mogelijk... Uh, ja, we hebben als datum 2017 aangehouden... omdat dan uh, een deel van de hypotheek automatisch wordt afgelost. Want we hadden ook een gedeelte waar we gewoon premie voor hebben betaald mm -hmm. al die jaren. En uh, eigenlijk zijn we nu al begonnen met, uh, met optimaal van het leven te genieten. En uh, ja, dat gaan we dan ook doen. Als, ik bedoel, als we hebben vuurwerk afgestoken op het moment... Dat, dat we van onze aflossingsvrije hypotheek af waren. En straks uh, gaan we dat nog een keer doen als we van de hele hypotheek af zijn. Grote reizen alsnog? Nou, nee, ik ga gewoon nou, de rest om... ik, Nee, ik, ik, kom, ik kom nu vaak uh, niet verder dan de, dan de brievenbus. Uh, terwijl ik vroeger, uh, to, toen ik nog volop werkte, stond ik soms wel twee werkweken in, in de file per maand. Nou dus... ja, u bent in ieder geval uh, gelukkig, dat ja, hoor uh, Gerard Hoorman, hoorde u bedankt voor uw komst en uw tips natuurlijk al. Graag gedaan. Dit is WNL op zaterdag met Christel van Eijk. Ja, lekker een beetje een hengeltje uitwerpen... is uh, voor sommige mensen uitstekende weekendbesteding. Maar uh, heel veel vissers uh, kent Nederland eigenlijk niet meer. Daarentegen zit iedereen online te vissen of via allerlei games. Miljoenen mensen die spelen bijvoorbeeld via de iPhone... het spel Ridiculous Fishing. Dat onlangs door uh, Apple is uitgeroepen tot game van het jaar. En laat dat spel nou net van Nederlandse makelij zijn. Bij ons in de studio zit Rami Ismail. Zeg ik dat zo goed? Ismail, ja. Ach. Gelukkig. Ja, je bent een van de twee mannen achter de game, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, verdien je nu zoveel dat jij meteen je hypotheek kan aflossen als je dat zou willen? Ik, uh, ik heb nog geen hypotheek, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik wilde wel een keer aan gaan beginnen, maar uh, nog, ja. nog, nog even niet. Ik ben, uh, ik ben in principe zijn we pas drie jaar geleden met de opleiding gestopt en begonnen met games maken. Dus we zijn nog heel erg studenten. Ik leef eigenlijk precies hetzelfde. Met, ja. Geen, geen zware last die op de schouders rust. Nee. Rami, hou je jezelf van vis. Ik heb nog nooit gevist, moet ik heel eerlijk zeggen. Daarom dat we ook een game konden maken over vissen met machinegeweren. Anders was dat denk ik niet ja, gelukt. Het, ja, want die vissen die worden uiteindelijk in het spel... Moet je ze uh, neerschieten? Ja. Ja, ze, ze, ja, dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Um, het klopt, het heet Ridiculous Fishing. Inderdaad. Ja, precies. Ja, het spel wordt door miljoenen mensen wereldwijd gespeeld. Is dat nou... Echt een droom die uitkomt. Nee, ja, je maakt het spel natuurlijk omdat je hoopt dat mensen het spelen. Dat is dat je radio maakt in de hoop dat mensen er naar luisteren. En dus we horen dat heel veel mensen het spel spelen. En ook de, de erkenning krijgen van bijvoorbeeld Apple dat het het beste spel van het jaar zou zijn. Ja. Um, is geweldig, natuurlijk. Is het, is het nou iets waarvan je al toen je bijvoorbeeld 14 was en op je, op je kamer zat, droomde? Nou, vanaf dat ik zes uh, was, wist ik wel dat ik iets met computers wilde gaan doen. Zes jaar al? Ja, we kregen onze eerste computer. En ik kwam erachter dat als je bepaalde woorden intypt in de computer, dat de computer dan wat deed. En dat vond ik fascinerend. Wow. Dus ik ben maar woorden blijven typen in de computer. En uiteindelijk word je dan programmeur. Dan ga je spelletjes maken. Dat is wel mooi, hè? Als je al op vroege leeftijd een passie vindt en er achteraan kan. Dat is heel fijn. Nou is het zo dat uh, uh, jullie pas heel kort bezig zijn in de game sector. Jullie zeggen, want je hebt een partner, Jan-Willem, partner in crime eigenlijk. Um, uh, een paar jaar geleden zijn jullie begonnen met jullie bedrijf Flambeer. Kan ja. je ons meenemen naar die begintijd? Hoe was dat toen? Ja, wij waren allebei studenten aan een, aan een um, hoogschool die een gameopleiding heeft. En uh, ik en Jan-Willem waren allebei al jonger begonnen met um, games maken. En dan blijkt dat een opleiding niet voor iedereen weggelegd is. Dus wij zijn, toen, uh, wij zijn toen opgestapt van de opleiding... en begonnen met het maken van games als Waarom, een, uh, een studio. Waarom vonden jullie tezij daar? Of? Nou ja, als je al weet wat je wil, is een opleiding vaak heel erg vormend. Um, op een manier die niet per se strookt met wat jij zelf wil. Okay, opleidingen, okay. Zijn, opleidingen duw je in een bepaald, nou ja, goed, um, bepaald kader. En wij wilden heel graag buiten dat kader blijven. We wilden, wij wilden iets anders doen, iets, iets artistiekers... maar ook iets persoonlijkers binnen games... En Um, daar zijn we eigenlijk altijd een beetje van uitgegaan. Dus we stopten met de opleiding. We hebben toen drie maanden van echt alleen noedels gegeten. Van die pakjes van 1 ja. euro voor drie, voor drie pakjes ja, noedels. Ja, koken en je hebt eten. Precies, nou, drie keer eten zelfs. Die, die, de kipsmaak is vrij lekker, moet ik zeggen. En uh, we, zijn toen, uh, we zijn toen games gaan maken. En ons eerste spelletje leverde net genoeg geld op om ons tweede spelletje te maken. En ja. zo zijn we eigenlijk veertien um, games doorgegaan. voordat we eentje hadden die echt veel, nou ja, goed, voldoende geld opleverde om, uh, om van te leven. Ja. En toen hebben, we, toen hebben we besloten om aan een mobiele game te gaan werken. En dat was Ridiculous Fishing. Ja, maar de voorloper van Ridiculous Fishing is Radical Fishing. De, hoe zit dat precies? Want het ene heeft met het ander te maken. Ja, Radical Fishing was het allereerste spel dat wij maakten. En dat was in principe, het idee achter het spel was hetzelfde. Maar dat mm. was niet het spel dat je op je iPhone speelde. Dat was zo'n spelletje dat scholieren tijdens een informatica les in de klas spelen... als ze niet naar de docent willen luisteren. <laughs> ja. Uh, op het internet. En um, dat, dat vonden we Het was hoeveel? 100.001 10 euro. En één? Ja, okay. dat waren hele leuke onderhandelingen. Ja. Um, maar we zijn uiteindelijk op 10.001 10 euro uitgekomen. Daarmee hebben we onszelf gefinancierd voor een tijdje. Um, zoals ik zei, we leven niet heel luxe. We, we zijn in principe studenten. Um, qua uitgaven in ieder geval. En um, dat spel dat vonden wij zo leuk. Dat we besloten een mobiele versie te maken. Voor op de iPhone en de iPad. En een bedrijf in San Francisco zag toen dat um, dat, dat een leuk idee was. Dus die besloten toen het hele idee één op één te stelen. Ah, en toen en zelf kan uitspreken. dat zomaar? Is dat in de gamewereld zo makkelijk? Nou ja, in, eigenlijk overal. Um, het, is, het is makkelijk in zoverre dat ideeën zijn niet beschermd. En de kern van games zijn toch een idee, een interactie. En ja. uh, die zijn niet beschermd door auteursrecht. Als ze een geluidje hadden overgenomen of één afbeelding hadden overgenomen... hadden we er wat aan kunnen doen. Okay. Maar gewoon puur het idee is niet te beschermen. En toen? Wat hebben jullie toen gedaan? Toen uh, zijn we eerst naar de pers gestapt. Toen uh, hebben we in de New York Times gestaan en uh, grote tv-stations hebben toch heel veel aandacht gevraagd voor het onderwerp klonen, zoals wij dat noemen. Ja. En uh, toen hebben we uiteindelijk besloten, met alle steun die wij kregen tijdens die campagne, hebben we besloten de game af te maken. En uh, dat was heel zwaar. Dat was niet makkelijk. Ja. Ja. Maar we weten hoe het is afgelopen. Het is uiteindelijk een groot succes geworden. Ja. Jullie verdienen duizenden euro's per week, heb ik begrepen. Ja, heb je, ja zegt hij schrijden. Ja. Heb, je, heb je tips voor beginnende ondernemers die nu zitten te luisteren en denken: wauw, wat een tof verhaal? Nou ja, het beste wat je kan doen als ondernemer is, denk ik, als je een verhaal hoort van iemand anders beseffen dat dat verhaal al bestaat en iets anders gaan doen. Ik bedoel, er zijn, heel veel, er zijn heel veel verhalen, succesverhalen. En ik moet je heel eerlijk bekennen... dat in de meeste ondernemingsgevallen... weten mensen zelf ook niet precies waarom het goed is gegaan. Ze kunnen wel een soort van lijn achteraf uitzetten... van dit waren de momenten waarop, waarop we beslissingen hebben gemaakt die goed waren. Maar ondernemen is heel vaak toch op, op een soort berekend gevoel afgaan. Mm -hmm. dus kijken naar de omstandigheden, een beslissing maken... en daar dan ook echt achter staan. En ik denk dat ergens achter staan... en ook echt een persoonlijkheid voor je onderneming zoeken... wel. De een persoonlijkheid voor je onderneming, dat vind ik een mooie. Het lijkt me de definiërende dingen ja, die je wil doen. Dus geïnspireerd raken en onderscheidend zijn. Dat, dat hoor ik je ook zeggen inderdaad. Ja. Um, wat zijn jullie komende projecten? Wat zit er aan te komen? We zijn uh, momenteel bezig met een spel voor de Playstation 3 en de Playstation Vita... dat uh, Loev heet. Dat komt ook naar de PC, de Mac en uh, Linux. En we zijn bezig met een spelletje dat Nuclear Throne heet... waarvan we nu ook de ontwikkeling live uitzenden op het internet... elke dinsdag en donderdag. Dus als mensen willen weten hoe een spelletje gemaakt wordt daar zien. Want wat is de naam van jullie site? Uh, Vlambeer.com. Kijk logisch. <laughs> en dan kunnen mensen dus kijken en dan? Ja, daarna gaan we het spel uitbrengen en dan gaan we kijken of die het uh, net zo goed doet. Precies. Uh, het, wordt, uh, het wordt het is sowieso leuk. Het is een heel leuk spel om te maken. Het leuk, een van de leukste dingen aan spellen maken is dat spellen je kunnen verrassen, zelfs als maker. Omdat het is code en code doet soms onverwachte dingen. Ja mooi. Dus uh, ik zit het met veel plezier te spelen terwijl ik het aan het maken ben. En ik zou iedereen willen uitnodigen eens te komen kijken. Nou, ik zie je, ik zie je stralen en dat, uh, dat doet me deugd. Uh, je hoorde een van de van de eigenaren van Flambeer. Straks bespreken we de bijzondere carrière-switch van Bertil Schaarts. Um, maar nu eerst Imagine Dragons. De Imagine Dragons, de Switch. In de Switch uh, hoort u elke week een uh, mooi, leuk of misschien wel uh, inspirerend verhaal van iemand die een carrière-switch heeft gemaakt. Iemand die uh, nou, misschien wel helemaal genoeg had van zijn of haar werk. Iemand uh, die meer de touwtjes in handen wilde hebben. Uh, we trappen af met uh, Bertil Schaar. Welkom, fijn dat je er bent. Um, ja, het is gek om, om um, uh, um, zo met u te beginnen. Want uh, u probeert mensen te inspireren via de site ontslag.nl Om dan uiteindelijk misschien zelf ook een switch te maken. Maar laten we beginnen bij het allerbegin. Wat gebeurde er voordat u ontslag nam? Ah, een, een heleboel. Um, ik heb uh, technische informatica gestudeerd uh, aan de universiteit Delft. En uh, daarna ben ik begonnen met mijn carrière. Ik ben naar het buitenland gegaan. En um, dat ging me goed af. Ik wilde uh, verder gaan op de carrière-ladder, uh, hogerop klauteren. Zoals spelen. Zoals ons. spelen, ja. ja uh, promotie gemaakt. Maar het ging me niet snel genoeg, dus ik wilde nog meer. Toen heb ik uh, besloten om uh, weer te gaan studeren, Business studies gedaan. Ik heb een MBA gedaan. En uh, zo ging ik weer verder. En op een gegeven moment... Uh, was ik uh, werkzaam bij een, bij een groot bedrijf... en verantwoordelijk voor een, uh, voor een groot project met heel veel mensen en heel veel geld. Maar ik stond niet achter de dingen die ik, uh, die ik moest doen. Maar het begon een beetje te knagen dus, eigenlijk. Het uh, begon heel erg te knagen. Uh, het project wat ik deed zou alleen maar uh, geld kosten. en zou niks opleveren. Dat, dat snapte ik niet helemaal. Daarnaast, de organisatie waar ik werkte, was een enorme chaos. En om daar veranderingen aan te brengen, dat werd niet... Uh, ja, niet echt uh, gewaardeerd. Dus u was succesvol, maar helemaal niet gelukkig, als ik het zo op, hoor. Op papier was ik uitermate succesvol, maar uh, ja, tegelijkertijd doodongelukkig. Ja, en dat moet je niet, niet hebben natuurlijk. Nee. nee, op een gegeven moment uh, was het zover dat ik uh, uh, zag dat elke dag dat ik zo langer doorging... dat was een dag die ik niet meer mezelf kon uitleggen. Dus u nam ontslag. Dus nam ik een radicaal ontslag. Zo. Zonder plan. Zonder plan. Maar had u een hypotheek? Ik, ik kijk nu weer even naar onze voorgaande gasten. Inderdaad, dat zijn toch wel belangrijke dingen om rekening mee te houden... als je zomaar ontslag neemt. Absoluut. Ik, ik, ik had geen hypotheek. Kijk, maar dat is dan makkelijk, denk ik dan. Even, Dat denk ik, appeltje, eitje. Uh, als je niet zo'n zware last hebt, dan, dan is dat makkelijk om ontslag te nemen. Ja, dus uiteindelijk... Uh, ik, ik koos... Uh, ik wilde weg... Uh, daar, dat was voor mij een heel duidelijk uh, punt. Ik wilde weg uit die, uh, die organisatie. Ja. En wat er daarna ging gebeuren, dat, uh, dat geloofde ik wel. Ja. En toen? Uh, na de eerste twee maanden vrije blijheid. hè? <laughs> ja. um, maar daarna uh, ja, wist ik niet wat ik, uh, wat ik wel wilde doen. En uh, daar ben ik toen heel erg mee gaan, uh, gaan worstelen. Dus ik ben gaan solliciteren, lukraak gaan solliciteren. Uh, ik ben op een gegeven moment ook uh, directeur geweest van een bedrijf. Ik heb mijn eigen bedrijfje opgestart. Ik uh, ben boeken gaan lezen, met mensen gaan, uh, gaan praten. Een soort zoektocht krijg je dan Een dus. enorme zoektocht ja. naar, uh, om te ontdekken wat ik dan, uh, wat ik dan wilde. Ja. En ik kwam er maar niet achter. En als je lang met die vraag worstelt wat je dan uh, uiteindelijk wil dan kom je een andere vraag tegen. Van, ja, wie ben ik eigenlijk? Ja. Dat zijn geen leuke vragen. Nee, dan dat is, dat is... het verhelderende moment? Het verhelderende moment was voor mij... dat ik terugkeek op die, uh, die tijd dat ik ontslag nam. En voor mij was het... Ja, het was niet zozeer ontslag nemen zelf... maar het ging er vooral om dat ik voor mezelf koos. Ja. En als je voor jezelf kiest... dat is niet iets wat je, wat je eenmalig moet doen... Maar... Dat is iets wat je elke keer Ik met het verhelderende moment, eigenlijk na die zoektocht. Want er kwam een moment dat u begon met de site neemontslag.nl. Waar was het Eureka-moment? Kwam er ineens een lampje boven je hoofd en wist je het? Nou, het Eureka-moment was voor mij dat ik zeg: ik kies nu echt voor mezelf en ik moet er ook voor zorgen... dat ik elke keer voor mezelf kan kiezen, dat ik... De infrastructuur om me heen heb. Dus uh -huh. dat was voor mij het beginpunt van mijn zelfstandige ondernemers. Ik zie Rami van Ridiculous uh, Phishing-zieken ah, ja. Uh, ja schudden. Waarom, wat voel je nu? Nou ja, ik, ik ben heel erg mee eens dat jezelf zoeken toch gewoon een, een heel belangrijk iets is. En ik herken ook heel erg die zoektocht naar wat ben je dan eigenlijk? En wat, wat wil je nou eigenlijk? En dat zijn hele lastige vragen. En maar kwam wel. voor jou daar ook een eigen onderneming toen als flambeer uit? De, de, de, ja, eigenlijk, eigenlijk is mijn verhaal heel vergelijkbaar. Ik had ook genoeg van waar ik was. Dus ik besloot voor mezelf te kiezen. En ik denk dat het verschil tussen uh, keuzes maken en gewoon de werkelijkheid, werkelijkheid aannemen zoals die is... dat, dat is het verschil tussen, tussen gewoon bestaan en ja, kiezen. Ja, Bertil, hoeveel mensen hebben al ontslag genomen dankzij u? Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich via de site melden... en zeggen, nou, het was zo inspirerend, ik heb het ook gedaan. Uh, ik heb de teller niet bijgehouden, maar ik heb uh, op de site... hele mooie verhalen staan van mensen die, uh, die inderdaad Ongeveer? ontslag genomen. Uh, uh, ik heb, uh, laat ik zeggen, ja, 100, 200 mensen... Uh, uh, die ik via, de, via deze site uh, Precies, heb overgehaald. Maar dat is een maar, natte vingerwerk, want niet iedereen vertelt uiteindelijk dat ze ontslag nemen. Maar dan is ontslag nemen één ding. Vervolgens uh, probeert de mensen te inspireren om dus een eigen onderneming te starten... zodat je niet afhankelijk bent van een werkgever. En zegt daarbij ook nog dat dat in deze tijd misschien zelfs wel slimmer is... dan bij een werkgever te blijven hangen, eigen ondernemer zijn. Hoe zit dat? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Nou, wat, je, wat je ziet gebeuren nu in de economie, er is een enorme... Uh, drive, ook vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven... dat mensen veel zelfstandiger moeten gaan worden. Niet alleen op het, uh, in het bedrijfsleven, ook in de zorg en, en overal. Um, als je voor jezelf begint, dan kan je voor jezelf uh, altijd zeggen... Nou, dit is wat ik wil gaan doen, dit is wat, uh, wat ik belangrijk vind. En als je daar dan je bedrijf voor opzet... dan uh, weet je zeker dat je uh, ja, een blij en gelukkig leven kan leiden. Precies. Vindt u dit een inspirerend verhaal? Ik kijk even op zijn Gerard Hoorman, schrijver. Op het moment dat je je hypotheek gaat aflossen... dan neem je in feite ook weer de regie over je eigen leven... dan neem je ook weer de, de touwtjes in eigen handen. Want daarvoor ben je een slaaf van de bank... En nu heb ik het gevoel alsof ik weer baas ben over mijn eigen leven. Dus je staat echt totaal anders in het leven. Je, je slaapt s'nachts weer, weer goed en je maakt je nergens meer druk over. Maar nu zetten we het allemaal best wel positief neer. En dat is op zich natuurlijk heel erg goed. Maar er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan, aan zelfstandige ondernemers. En zeker in deze tijd. Rami is druk, uh, ja aan het schudden. Ja, nee, ik heb zelfs een tijdje geleden heb ik nog een, een praatje gegeven aan een universiteit... waarin ik mensen echt probeerde op het hart te drukken van... Nou ja, goed, het is een tijd waarin ondernemen kan... maar ondernemen is natuurlijk niet altijd iets dat per se goed gaat. Mm -hmm. dat is, voor elke vlambeer zijn er 50, 60 andere bedrijven die dat niet redden. Ja. Um, waar, dat... waar zit het succesfactor dan in? Dat zit in heel veel dingen. Dat zit in, dat zit in dingen serieus nemen. Het zit in bewust keuzes maken. Het zit ook een stukje in geluk natuurlijk. Dat, dat gaat er altijd een stuk een deel van zijn. Een goede plek op, op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Maar je kan natuurlijk ook de kansen dat je op die goede plek bent, kun je verhogen. Door, door inderdaad, jezelf op een, in een plek te plaatsen waar in een positie te plaatsen waar je daarvoor open staat. En als werknemer van een ander bedrijf is dat natuurlijk aanzienlijk lastiger. dan als je 24 uur per dag hieraan kunt besteden. Ja, precies. Um, maar het blijft een ondernemen, blijft een risico. Dat is de definitie van ondernemer. Ja. Is iemand die, die eigen. de risico's voor fouten zijn voor jouzelf. Ja. Dat, daar, daar begint ondernemen. Dat is. entrepreneur is is gedefinieerd door risico. Ja. Ik kijk Bertiel nog even aan. Uiteindelijk heb je dus die site gestart. Mensen geïnspireerd. Mensen aanmoedigen Moedigen dat ze voor zichzelf zouden moeten beginnen. Um, uh, wat doe je verder behalve dat? Behalve achter de computer zitten en die site onderhouden? Uh, ik uh, geef uh, presentaties en trainingen. Aan, uh, aan mensen om een uh, eigen onderneming op te starten... terwijl ze nog werknemer zijn. Zodat ze op een veilige manier kunnen ontdekken... of zelfstandig ondernemerschap iets voor ze is. Dat is een uh, slimme, slimme gedachte. Ja. Precies. Nou mag ik je hartelijk danken dat je hier vandaag was. Bert Tiel van de site neemenschap.nl Dan is het uh, tijd voor het uh, NOS Nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mark Visser. Een groot deel van de Verenigde Staten is nog altijd in de greep van extreem winterweer. Worden temperaturen gemeten van min 35 graden Celsius. De koude wind zorgt voor een gevoelstemperatuur die nog veel lager kan liggen. Tot nu toe zijn door de extreme kou en hevige sneeuwval zeker 16 doden gevallen.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 En een rotsblok van honderden kilo's heeft in Frankrijk... een zwangere vrouw geplet die in een auto zat. De vrouw van 37 zat in de bijrijderstoel naast haar man. Ze was op slagdood. Haar man bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën. De rotsblok viel van een bergwand en kwam op de auto terecht. Tot zover de hoofdpunten uit de nieuws. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht, dan regent het af en toe. In de loop van de nacht trekt de regen naar het noordoosten weg. En tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op... dan kan er landinwaarts nog een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt vannacht naar 3 à 4 graden. Morgenochtend in het oosten en noordoosten eerst nog wolkenvelden... maar elders zonnige periode. Het is morgen lekker weer, want er is niet veel wind... en met wat zon is het buiten aangenaam. De temperatuur stijgt naar 7 of 8 graden. Aan het eind van de middag betrekt de lucht vanuit het zuidwesten... en morgenavond gaat het weer regenen, het eerst in Zeeland. De wind waait morgen uit Zuid- tot Zuidwesten, is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5. In de nacht van morgen naar maandag is het onstuimig met aan zee een stormachtige wind uit Zuid- tot Zuidwesten. Ook maandag veel wind, van tijd tot tijd regen. Wel is het erg zacht met 12 of 13 graden. Dinsdag en woensdag is het wisselvallig met kans op een bui, maar ook droge periode. Radio 1, WNL. WNL op zaterdag met Christel van Eyck. Hij is misschien wel de bekendste strafpleiter van ons land... en zeker de bekendste ex-advocaat. Vandaag is uh, Bram Moscovic begonnen aan een nieuwe carrière. Hij is nu officieel interviewer en columnist. Vandaag verscheen zijn debuut in de Telegraaf. Hij hangt aan de lijn vanuit het buitenland. Uh, goedemiddag, meneer Moscovic. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Mag ik ook Bram zeggen? Jazeker. <laughs> Fijn. Het... Fijn. Hoe bevalt het leven als journalist? Nou, ja, uh, ik zal ik zeggen, ik, ik heb mijn debuut gemaakt vandaag en uh, ik heb leuke reacties gehad. Heel goed. Ja. En welke mensen hebben u uh, ge-smsd of gewhatsapt? Uh, ja, ik, uit, uit privacyoverwegingen zal ik het namen niet noemen, maar er waren <lacht> wel <met elkaar> bekende, <lacht> een paar bekende Nederlanders bij. Nee. U, u bent op vakantie ja. of bent u, zoals dat heet, op reportage op dit moment dan? Nee, ik ben heel even in het buitenland, maar ik ben morgen weer in Nederland, dus even niks doen. Dat heeft niets met uw nieuwe carrière te maken, de plek waar u nu bent? Nee, dat bent. Even, nee, heeft daar niets mee te maken. <laughs> Oké, okay, u gaat nu wekelijks artikelen schrijven met als insteek vooroordelen die u heeft over de hoofdpersoon. Hoe kwam u op dat idee om juist het vooroordeel centraal te stellen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik al een tijdje in mijn achterhoofd liep met een tv-format. om daar een soort talkshow over te doen. En uh, die is er in ieder geval nu nog niet. Maar ik sprak op een gegeven moment met de hoofdredactie van de Telegraaf. En die vonden het een heel leuk idee om dat in een interviewvorm te doen. Dus in een geschreven vorm. En uh, zo is het uh, gekomen. Eigenlijk. Zo is het gekomen. Maar uh, heeft ja. dat nu invloed op, op de, de gesprekken die u wellicht heeft over dat tv-format? Als het dan al in de krant staat? Nee, dat, maar dat maakt mij ook niet uit, want ik, uh, dit is leuk en dit is nou eenmaal van start gegaan, dus uh, voor de rest maak ik me daar geen zorgen over. Dat is één van de dingen die ik ga doen. Het andere wat ik voor de Telegraaf ga doen is uh, een, uh, een column, en dat is ook waarschijnlijk wekelijks over uh, het recht, een beetje het duiden van het recht, als ja. er iets uh, actueels in het recht is. U als expert inderdaad. Maar waarom dan vooroordelen? Daar ben ik toch nog wel benieuwd naar. Oh ja, nou, dat, ja, de, om de simpele reden dat dat idee een keer geboren is. Kijk, als je, ook misschien omdat ik daar zelf wel last van had. Want als men mij niet kent, dan heeft men toch vooroordelen over mij. En dat zal over andere, met name bekende Nederlanders, ook het geval zijn. Ja. Dus dat was zo'n beetje de gedachte. Dus uit uw eigen brein ontsproten. Weet u nog waar u was ja. of zat toen het ineens tot u kwam? Want dat zijn vaak van die <lacht> leuke momenten. Onder de douche of op het toilet of... Ja, nee, ik denk dat het een, jaar of een dik jaar geleden is dat ik iets over mezelf las. Dat was niet zo heel prettig om te lezen. Mm. Ja, dat was echt wel uh, voortgekomen, die gedachte van de journalist uit hun vooroordelen. En Ja, zo is het geboren. Ah. <laughs> Hoe moeilijk is het nu om na al die jaren van pleitnota schrijven... nu ineens een uitgebreid interview te schrijven, want het is toch iets heel anders? Ja, het is iets anders, daar heeft u gelijk in. Maar van de andere kant, ik, ik, uh, ik, ik schrijf vrij makkelijk... En, Um, ik weet ook wel, in zo'n interview, dat is vaak drie, vierduizend woorden. En dan moet ik het terugbrengen tot 12, 1300 woorden. Ja, en precies. tot nu toe lukt dat in ieder geval nog. En dat moest ik natuurlijk in mijn oude vak ook een beetje tot de kern komen. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaat u nu dus ook echt met een, met een, met een tapeje en pen en papier... eventueel uh, naar de gast toe en, en een uitgebreid ja. gesprek aan? Ja. Ja, dat klopt. Ik, ik, ik, ik reis dan ergens naar de gast toe. Ik heb dat nu drie keer gedaan. En dan um, heb ik die vooroordelen wel al voorbereid. Want ik heb natuurlijk me ingelezen. En dan zet ik een bandje aan. En dan komen die vooroordelen op de gast af. Ja. Ja, en, dan, en, het, en het grappige daarvan is, is dat zij dan wel... En dat is wat ik toen miste natuurlijk, zo'n vooroordeel kunnen weer leggen of juist bevestigen. Ja, ja, ja. En, en op zich wel uh, grappig eigenlijk in dit geval. Eva Jinek stond natuurlijk eerst in de krant met Eva ontmoet en nu is het Bram beweerd. U staat op haar plek nu eigenlijk hè, in de krant. Het is me niet eens opgevallen. Nee, dat meent u niet. Ja, dat meen ik wel, ja. <laughs> en, en Eva heeft niet gezegd van, goh Bram, wat maak je me nou? Je staat op mijn plek in de krant. Nee, dat, ik weet alleen dat zij het niet meer doet. Maar, uh, <laughs> en we hebben ook geen contact, dus uh, misschien uh, krijg ik nog wel een bericht. Ja, wie weet. <laughs> en natuurlijk ja. weten we allemaal dat u inmiddels geen advocaat meer bent. Uh, terwijl u ja. onlangs juridische uh, adviseur bij het bekende advocatenkantoor Brink-advocaten bent uh, geworden wel. U kunt het niet ja. laten, hè? Nee, het, het, het doet waar het niet uh, gaan kan. Dat is altijd. Ja, precies. Ja. Want uh, u zorgt er wel voor dat u met uw neus in de boeken blijft... en volledig op de hoogte blijft, zodat u wel ja. als adviseur... Uh... Nou, dat, dat, dat is precies wat u zegt, hè. Dat, dat, dat juridisch adviseurschap bijbrengt, dat uh, dwingt mij ertoe ook. Maar ik zou het misschien ook wel zonder dat hebben gedaan. Maar nu moet ik wel om een beetje bij te blijven. En dat is ook wel prettig voor de columns die ik ga schrijven... dat ik die een beetje kan duiden. Althans onderwerpen in het recht kan duiden. Ja, en wat voor zaken zijn er dan? Hele andere dan dat u tot nu toe deed? Of, of is het nog wel okay, in uw straatje? Dat, dat, dat, dat als er iets interessants zich voordoet... en die vrijheid heb ik ook van de telegraaf... ik kan ook bijvoorbeeld in de rechtszaal gaan zitten... en eens kijken wat er allemaal gebeurt... en daar mijn licht over laten schijnen. Ja, dat is wel prettig. Stel nou hè, ja. dat u zou moeten, moeten kiezen... wordt het dan toch strafrecht of de wereld van media? Dat is een hele moeilijke, maar u ziet, ik kan dat combineren en dat doe ik nu ook. <laughs> ja, dus het is ik niet te Weet ja. je wat, doe dat ook maar lekker. Ik hoop dat we u nog vaker kunnen spreken uh, voor WNL. Ja. En uh, veel plezier nog uh, de laatste Dank dag wel. op vakantie. Dankjewel. Bramoskovietje koffie, hoor. Fijne dag. <laughs> dag. De sportkantine. Het weekend is het domein van de sport minstens zo belangrijk... als de professionele sport is, de amateurclub natuurlijk. Waar de lijnen nog zelf getrokken worden... en om negen uur ochtends iemand al in de kantine de gehaktballen staat te draaien. Iedere Zoals week. Ook, Frank. <laughs> Frank. van der Walbaken die zit hier ook in de studio eh, en companen. Eh, We gaan straks met jullie verder kletsen over professionele sport. Maar ik zie dat de ogen al beginnen te glimmen als het over sport gaat. Dat is leuk. Um, iedere week gaat WNL op zaterdag bellen met een kantine ergens in het land. Deze week is dat voetbalclub SC. C. Woerden, waar op dit moment de nieuwjaarsreceptie aan de gang is. Uh, aan de lijn voorzitter Erwin Wiegmans. Meneer Wiegmans, goedemiddag. Heel goedemiddag. Nou, wat wordt er uh, gedronken vanmiddag? Uh, nou ja, goed, uh, zoals altijd. Uh, wat frisdrank en uh, eveneens wel, uh, wel een drankje van... Uh, tegen alcoholische dranken, oftewel bier. Bier. U heeft nog niet te veel glaasjes uh, gedronken? Het is nog met mate op dit tijdstip? Nee, nee, nee we zijn net begonnen, dus wat, wat, uh, we zijn nog vis en fruit. <laughs> gelukkig, gelukkig. Um, heeft u al gespeechd? Want u heeft ongetwijfeld ieder jaar weer belangrijke dingen te vertellen aan de leden. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja ook wij, uh, ja, zoals het gebruikelijk, wensen, wij iedereen natuurlijk in ieder geval... Uh, al onze leden en in ieder geval alle passanten die SC Woed een warm hart toedragen. Een gelukkig nieuwjaar. En in ieder geval op een, op een goede toekomst. Ja. En niet meer en niet minder. Dus bij deze... Nou, maar niet ook. meer. Ik heb begrepen dat... Nou, hartelijk dank u ook. <laughs> ja. Ik heb begrepen dat u bijvoorbeeld op zoek bent naar vrijwilligers. Dat komt dan niet voorbij in de speech, dus... Ja, nee, dat klopt. Ook, ook wij zijn natuurlijk een voetbalvereniging die natuurlijk ook bestaat uit, natuurlijk al uh, nou, het gros uh, vrijwilligers. En uh, ook wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers die natuurlijk bereid zijn op een, zowel de zaterdag als de zondag, als op de zondag uh, iets kunnen betekenen voor de vereniging. Ja, maar toch niet beide dagen, hè? Eén van de twee mag je dan doen, denk ik, hè? Nou ja, goed, uiteindelijk zijn we natuurlijk een zondagvereniging. Maar goed, ook, uh, wij hebben ook natuurlijk de jeugd die, die natuurlijk uh, actief is op, uh, op zaterdag. En ook uh, daar hebben wij natuurlijk vrijwilligers voor nodig. En op zich hè, zijn er veel mensen natuurlijk uh, druk aan het werken. En die denken dan: nou, uh, pff, als ik ook nog vrijwilliger moet zijn op de voetbalclub van mijn zoon, dat wordt me een beetje te veel. Snapt u dat? Uh, enerzijds wel. Anderzijds is het natuurlijk. Uh, we moeten ook een beetje af van het, uh, van het protocol van: joh, ik breng mijn kind om negen uur op de voetbalvereniging. En ik kom ze maar een keer om een uur of twaalf halen. En ja, dan, dan wordt het een soort crash eigenlijk meer dan een uh, uh, voetbalclub. Dat, uh, dat klopt. En daar moeten we wel natuurlijk vanaf. Hè. Uiteindelijk uh, is het wel een verhaal natuurlijk... we proberen ook te, dus zowel de leden als natuurlijk de ouders van de leden... en zeker uh, met name ook de jeugd... Ja, om wat meer, meer, meer beleving te hebben binnen de vereniging. En dat is ook onze uitdaging voor 2014. U wilt dit natuurlijk niet horen, maar is er een oplossing voor... als je geen vrijwilliger zou willen zijn? Kan je dan een bijdrage doen? Of... Ja, ja, Ach, ja. nou dat is, ja, Maakt nee, veel goed. mensen daar gebruik van? Nou ja, dat op zich dat valt dat nog wel mee. Want uiteindelijk is onze vrijwilligersbijdrage, die wij vergoeden aan de ouder die wel wat doet. Denk ik dat die dan in, in dit geval wel iets te laag is. Okay. En ik denk dat we daar natuurlijk wel andere stappen in moeten ondernemen. Om te zorgen dat die ouder, uh, nou ja goed, uh, die bijdrage toch uh, ah, interessant vindt om te zeggen. Jo, dan doe ik wel wat voor de vereniging. Precies. Want dat scheelt me zoveel geld. Ja, nou tot slot, want dan kunt u snel weer terug naar alle, alle voetballetjes en alle, alle vrijwilligers die er wellicht vandaag zijn. Uh, wat is nou het meeste verkocht in de, in de kantine? Uh, op dit moment uh, is er toch wel het bier. Wat het bier. <lacht> Ik dacht, dan gaan we weer toch naar terug. <lacht> Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Voorzitter Erwin Wiegmans van de SC Woerden, hartelijk dank dat we u even mochten spreken. Graag gedaan. En in ieder geval tot ziens met jullie programma. En veel succes. Nou, ja? hartelijk dank. Tot ziens. Ja, uh, Nederland maakt zich uh, uh, volgende maand weer op... voor een uh, flink portie aan uh, gouden plakken... bij de Olympische Winterspelen in uh, Sochi. De lange baanschaatsers die, uh, die moeten voor het uh, merendeel van die prijzen gaan zorgen... Topsporters als Sven Kramer en Irene Buust komen er echter niet zomaar. Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol in de weg naar de winterspelen. Hoe de commerciële kant van het schaatsen eruit ziet, bespreken we met drie deskundigen. Voormalig schaatscoach en topsportcoördinator Abcro. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij gaat een duimpje de lucht in heel goed. Uh, Jaap Stalenburg van Schaatsploeg uh, TVM. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, sportmarktief Frank van de Walbaken. Heren uh, welkom. Drie man sterk over dit onderwerp, dus dat moet goed komen. Uh, Frank, allereerst de basis. Hoe? Voor de mensen die, die, die, dat echt niet, ja, die daar niet helemaal in zitten, hoe ziet de basis van het sponsorsysteem van het schaatsen eruit? Um, nou ja, ik zou het willen rangschikken. Je hebt eigenlijk drie vormen van sponsoring in het schaatsen. Dus in de eerste plaats heb je de KNSB, dat is de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond. Mm -hmm. Die hebben sponsors, uh, uh, onder andere hoofdsponsor KPN. En dan heb je de merkenteams, de commerciële teams... die krijgen een naam van een sponsor... en die adopteren een aantal rijders of ja. rijdsters. He, zo heb je een TVM, zo heb je een Brand Loyalty... zo heb je een Liga, zo heb je een Corendon. Mm -hmm. He, dat zijn allemaal ploegen, die hebben een commerciële... en die staan hun rijders weer af naar de, aan de KNSB... die ze weer inschrijft door internationale toernooien. Een derde mogelijkheid om schaats te sponsoren is evenementsponsoring. En dan heb je die borden aan de zijkant. Ja, en dan zo bijvoorbeeld Essent, ook een Nederlands bedrijf... Die is, uh, dat is uh, de hoofdsponsor van de EK, van de BK's, van de Wereldbeker. En dat zijn eigenlijk de drie categorieën. Daartussendoor kan je natuurlijk wel wat andere dingetjes ook nog doen... met hospitality-vormen van sponsoring bij evenementen. Maar dit zijn de drie zware, de grote categorieën. En waarom kiezen bedrijven voor het sponsoren van de schaatsport? ja, schaats is na het voetbal in Nederland toch de, de meest welkome sport in de huiskamers. Uh, veel media aandacht, veel warmte, letterlijk en figuurlijk. Uh, het, het spreekt toch met ijs. zowel dat mannen als vrouwen leuk. aan, het spreekt kinderen aan, ja. zonder dat het een truttige sport is. Het is wel degelijk ook nog een dynamische sport. Mm -hmm. Het is een olympische sport. Nederland draait mee in de top van de wereld. Dus allemaal elementen waar het sponsorende bedrijfsleven zich wel mee wil associëren. Ja, precies. Ik richt me even tot uh, Ab Krook, u heeft het tot, uh, tot standkoming van de schaatscommercie echt meegemaakt. Hoe is dat toen de tijd gegaan? Nou, het ging best moeilijk natuurlijk. We hebben eigenlijk in 88, 89 is er een eerste jaar geweest... met commerciële teams. Dat was Yvonne van Genep en Leo Visser. Nou, dat is maar een jaar geweest. Dat lukte niet. De body was onvoldoende. De wijze waarop het gestuurd werd ging niet. Ja. Ja, en toen is uiteindelijk is Rintje Ritsma gekomen. En ja, Rintje heeft een stap gedaan. En dat, ja, met, samen met Patrick Wouters moet ik heel eerlijk zeggen. En, en die zijn eigenlijk de basis geweest voor het commerciële schaatsen in Nederland. Want ik kan me ook nog herinneren uit mijn jonge jaren... dat ik Rintje op tv voorbij zag komen voor zeepproducten... meen ik me nog te herinneren. Die commercials op tv, maar dat is dan weer iets anders qua sponsoring natuurlijk. Nee, dat, dat was ook het, het, het merkenteam. Dat was ook het merkenteam, maar dat was Sanex. En Sanex die, die was eigenlijk de eerste commerciële team... met uiteindelijk goede organisatie erbij. Precies. En het punt dat dat gehaald hebt, dat heeft te maken gehad dat de sponsoring hè, en de marketing eromheen, dat die heel goed gelopen is. Het heeft te maken gehad met de persoon Rintje Ritsma. Tweeëlei. Het was een persoonlijkheid voor de mensen, voor, voor de vrouwen allemaal. Ja, ja. En, eh, daarom... <lacht> Hij zat naar ja, nog nou, nou, nou, ja, dat, naakt in het Dat weet ze nu nog steeds. Ze zijn net als onze ogen gingen glinsteren bij <lacht> toen we het over sport hadden. Maar <lacht> haar ogen gingen ook glinsteren. <lacht> ja. En aan de andere kant, en dat moeten we ook niet vergeten, heeft Rintje in die periode was hij ook de beste van Nederland, maar ook van de wereld. Dus ondanks het feit dat de KNSB-bestuurders... de hakken in het zand zetten bij de eerste stappen... want het was iets wat ze niet kenden... wat, wat, wat eigenlijk een beetje vreemd voor ze was... waar ze ook eigenlijk niks mee te maken wilden hebben. En ze konden niet buiten rintje om, want zijn prestaties waren top. Als hij derde of vierde van Nederland was geweest, was het nooit gelukt. We weten allemaal hoe het nu is. Frank, er komt nu steeds meer onzekerheid bij... want wat gebeurt er na Sochi... Er is er nog een groot vraagteken met de sponsoren van de schaatsport? Uh, ja, er is, er is een, inderdaad een zekere situatie... waarin nogal wat vraagtekens staan bij de commerciële ploegen. Er is ja. er eigenlijk maar één op dit moment die een doorlopend contract heeft. Dat is Brand Loyalty. Ja. Uh, maar de grootste commerciële ploeg, TVM, stopt na, Sochi, na 14 jaar succesvol sponsorschap. He, oh, je moet het... Het feestje verlaat op het hoogtepunt, zegt men wel eens. Hè? Nou, ja. Het hoogtepunt komt in Sochi voor TVM. Uh, maar de andere ploegen zijn nog allemaal in het onzekere over de verlenging. Aan de andere kant, ik ben daar niet zo ongerust over als menigheen wel is. Ik denk dat de, de, de hoeveelheid medailles die we in Sochi gaan halen... en daar ben ik zeer positief over dat die wel weer de injectie ook geven aan het nieuwe bedrijfsleven... om toch ook in het schaatsen te stappen. Ja, Daar gaan we straks uitgebreid verder over praten... over de mogelijkheden voor de toekomst. Want die zijn er wellicht ten overvloede uiteindelijk. Jaap Stalenburg van tvm ploeg die zit hier ook. Waarom stoppen jullie? Nou, Omdat 14 jaar een hele lange tijd is voor sportsponsoring. Wij zijn een bedrijf dat voor duurzame sponsoring gaat. Dus 14 jaar. Maar aan de andere kant, na 14 jaar moet je even kijken... sponsoring verandert ook. We gaan er misschien straks nog over zeggen... het gaat niet meer alleen een platte reclame op schaatsen. Te pakken. Het gaat ook om maatschappelijke thema's die een rol spelen. Wij willen onze sponsoring vernieuwen en we gaan er straks over verder. En onze adviseur zit toevallig naast me. Dus ja. daar kunnen we straks over verder. Nou, luister, we gaan ook nog even luisteren naar iets wat er over gezegd is.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 Jaap Stalenburg van TVM is uh, namelijk nog verre van de overtuigd... dat er ook na de winterspelen genoeg draagvlak bestaat... om het huidige schaatsen in stand te houden. Uh, Frank van de Walbaken die is ook uh, van de partij en Ab Krok. We luisteren nu naar Rigby. Dit is Leider. Life can knock you down. Rigby was dat met de leider bij mij aan tafel op deze WNL op zaterdag voormalig schaatscoach en topsportcoördinator Ab Krook. Uh, ook Jaap Stalenburg van Schaatsploeg TVM en sportmarketeer Frank van de Walbaken, drie man sterk. Uh, net bespraken we het uh, Nederlandse schaatslandschap en dan vooral de commerciële takte van hoe zit het met de sponsoring. Maar de toekomst van de sponsoring van het schaatsen is onzeker. Uh, Jaap, ik richt me even tot jou. Er heerst dus grote onzekerheid op het uh, commerciële vlak van de schaatssport. Kunnen we stellen dat de schaatssport echt in gevaar is? Niet in gevaar, want ik ben van overtuigd dat de echte toppers en Frank zei dat terecht die straks laten zien in sortie dat ze ook echt uh, de bovenuitstijgers Sven Kramer, Irene Wust, uh, er zijn een paar anderen dat die wel een sponsor gaan vinden. Maar ik denk dat we hebben op dit moment, uh, dan moet je niet schrikken, 50 professionele schaatsers. Ja. En ik denk dat daar de helft, minimaal de helft van uh, over een jaar niet meer professioneel is. Want... Ja, sponsoren gaan worden toch kritischer. Er wordt, een, er wordt meer verwacht. Vroeger was het zo dat men al tevreden was... als ze in beeld kwamen met, uh, met het logootje. Dat was prima. Er worden nu veel meer eisen gesteld. Sponsoren worden selectiever. En bovendien, ja, de wereld verandert heel snel. Op, ben je, je daarmee eens? Ja ja gedeeltelijk uh, Het is wel zo dat we moeten... Jaap zei, het laatste, laatste zin van Jaap was... de wereld verandert snel. We leven in een hele snelle wereld. Hè. Dat is voor de maatschappij, dat is voor de zakenwereld... en ook voor de sport. En ik denk dat nu zowel de KNSB als de AISU aan zet is... Om die, om die versnelling die we hebben... dus nieuwe dingen die er zijn, hè, de nieuwe media en alles wat er is... maar met name ook om het voor de, de sponsors interessant te maken. Nou, het ja. het Zij kunnen niet meer erop op, op, op, uh, drijven dat ze zeggen... nou, jullie mogen een logootje hebben. Ik denk ook dat de uitstraling als je gaat kijken bijvoorbeeld in het wielrennen... dat is met uitzondering van het WK... heeft iedereen de kleding van zijn merkenteam aan. Ja. En als wij een World Cup hebben, ja, dan, dan zie je dat niet. Nee, en nee want dan ik... moeten de pakken aan van... Uh... Nou, dat, is, dat is nou precies een van een van de, de, de zaken die spelen... als het over veel geld gaat. Je wilt zichtbaar zijn als sponsor. Er zijn per jaar pakweg... 20 grote schaatswedstrijden. Mm -hmm. Waarvan wij er gewoon 17 of 18 rijden in een pak van KPN. Dat ligt niet aan KPN, maar dat is het systeem. Want die ja, zijn voor de mensen die, dat even, uh, die, die daar uh, niet KPN helemaal in zitten. KPN is de, de, de hoofdsponsor van, van de schaatsbond. Die, die is dus in feite de sponsor bij de grote schaatsheveren. Mm -hmm. Die hebben die hele mooie pakken, niets mis mee. Maar alleen een sponsor die... Topsponsor, het wil ook meer zichtbaar zijn. Dat is op dit moment het probleem. Dus een sponsor als TVM uh, Zou, is dan wat, even niet in beeld? Die is even niet in beeld. Nou is er op dit moment lichter een voorstel... bij de internationale schaatsunie. En dan begint het probleem. Ja. Wij willen in Nederland ook de Nederlandse schaatsbond... schaats gaan moderniseren. Op een nette manier dat betekent bij de World Cups... ruimte geven voor de Amerikaanse waardoor er ook meer waarde komt voor sponsoren. Ja, en dan zitten we straks in het grote ISU-congres... en dan hebben de vertegenwoordigers van Dubai, Kuwait... dat soort landen waar het ijs alleen maar in de whiskyglazen gaat net zoveel te vertellen over de modernisering van de sport... Als de vertegenwoordiger van de KNSB. Dat is een ja. mega probleem. Dat is nog niet nee, eerder gebeurd. Nee, maar ik denk wel hè, dat, dat de, zowel de ISO als de KNSB proactief moeten zijn. Hè, want dus kijk, nu nee. wacht je af. En ja doet precies het voorbeeld. Hè, want er zijn landen die niet eens weten of je links of rechts of schaat, die daarmee over beslissen. Maar je zal, hè, als je over de pakken praat, probeer eens creatief te zijn. Hè. En misschien dat het wel. Zo, want je moet toch rekening houden met hoofdsponsors. En misschien wel met de nieuwe sponsor van de World Cups probeer dat pak zo samen te stellen dat het zichtbaar is. Het merkenteamnaam, naam, bijvoorbeeld TVM en anderen. En ga er creatief. Maar wacht daar niet mee totdat het congres is. Want het congres zal mission impossible zijn als je het wil veranderen. Want er is maar één land, en dat is Nederland, die daar belang mee heeft. En alle andere landen, die interesseert het gewoon. Het het Ik ben het hier niets. wel mee eens. Hoor. Maar, maar, nee, maar we aankoord, moeten he? niet alleen maar focussen op die, die, die zichtbaarheid. Die, die, die pakken zijn belangrijk, maar we moeten ook absoluut gaan werken... aan de transparantie, de helderheid van het schaatsen. He? Op dit moment, als de Nederlandse consument... die erg dol is op schaatsen voor de televisie zit dan weet hij eigenlijk niet meer waarom geschaatst wordt. Is het nou een wereldbeker, is het een EK, is het een WK, is het een NK? Er zijn heel veel wedstrijden. Nou, Frank, we dus er een... is elk weekend schaatsen. Dus This die consument is. wordt gedwongen, right. die zegt op een gegeven moment... nou, ik, ik geef dit weekend maar even over. Nou, ik zit in een heel even, probleem, Frank. de mijn nu... test, mag er wel minder televisiewetschaat. Ja. Maar even iets anders. Want Jaap, ik hoorde je zojuist zeggen... misschien wel een halvering van de schaatsers... doordat uh, er minder op gebied van sponsoring gedaan dat kan ik worden. Ik denk start... dat dat heel goed is voor schaatsen. ook. Ik denk dat, dat, dat je straks dus een Het hele grote... is ja, gezond. Dat is gezond. Ik denk dat je straks een top moet overhouden... met, met drie, vier hele grote sponsoren. Aanmerken ja. wat mij betreft. Ja. Die, die commercieel gezien... Sport goed op de kaart zet. Maar u heeft het over, over sponsoren, televisie. maar niet over het aantal schaatsers. Als je schaatser bent, is dit toch een ramp om te horen? Waarom? Stel dat je nu zit te luisteren en je denkt een halvering van ja, de topschaatsers. Ajax voetbal toch ook niet met een elftal van uh, 15 spelers? Er zijn het ook elf. Maar er dat is bij schaatsen natuurlijke... toch niet een, een vast aantal schaatsers dat er moet zijn vastgesteld? Nee, maar wij, wij vinden al langer, en dat is, dat is een mening die onder de topteams wat langer leeft, wij vinden eigenlijk dat het te veel teams zijn en te veel professionele schaatsers. Mm -hmm. Waardoor ook op een gegeven moment veel sponsoring verwatert, zichtbaarheid verwatert. Ik denk dat je moet focussen op partijen die echt. Echt wat te bieden hebt, grote sponsoren die bereid zijn om de schouders onder de schaatsen te zetten. Ik wil even een op TV maken: wij zijn de enige sport in de wereld die vindt dat het wel wat minder mag op tv, ja. Want dat rijden in die lege veilinghallen... Nou, en Chella, en al die andere oorden... Het, het, het is het marktmechanisme van overdosering. Ja. Je wilt ook niet elke dag kaviaar eten. Leave them he? wanting more, zeggen yes. ze ja. ook. In. Ja, Er is meer. Laten we even naar iets anders gaan. Want uh, het schijnt zo te zijn dat, dat Kia in beeld komt op dit moment... Uh, wat betreft de sponsoring. Ja. Ik zie App ja. even neeschudden. Ja. Nou, nou nee, opweging. er wordt over gesproken. He? Precies. Maar kijk, de gevolgen daarvoor... die zijn natuurlijk nu nog niet in te schatten. Kijk, we hebben altijd Essent gehad als sponsor van de ASU, van de World Cups, maar het is een Nederlands bedrijf, en voor een Nederlands bedrijf is het vreselijk interessant, want we moeten ook heel eerlijk zijn dat het nou ja, de uitstraling en alles, de exposure is voor, voor 80, 90 procent in Nederland. Wat zullen wij nu onthullen dat dankzij ESSEND... wij in Nederland veel meer internationale wedstrijden nou, krijgen... Dat... dan waar we eigenlijk recht op hebben? Ja, dat hoeven je niet te onthullen. Kijk, het punt ja. dat Nederland die veel wedstrijden gehad heeft... is alleen maar door ESSEND gekomen. Exact, ja. Nou, Frank, niet helemaal. Reageren, want, ja? want kijk, de, de, de ASU, de eigenaar van het schaatsen... die wil ook volle zalen. Die wil volle hallen. En Nederland is eigenlijk het enige land in de wereld... waar je verzekerd bent van een uitverkocht huis... En de, het dat geld voor dat onder... Kazachstan is ook heel verleidelijk. Ja. Ja, maar en als Azië belangrijk... nou sponsor wordt, hè? kom even tussendoor. Hm. Is het nou zo dat de focus dan ineens naar Azië verlegd wordt... en wij in Nederland ja. ineens een stoep in het maar als Kia hoofdsponsor zou worden van de ISU... dan is het absoluut 100% zeker ja. dat er meer evenementen die kant op zullen gaan. En dan? Wat, is het, wat, wat gebeurt er dan hier in Nederland? Nou, dat, dat is slecht voor de Nederlandse sponsoren. Kijk, we kunnen nu zeggen... Het, het, eigenlijk de grote fout die de KNSB gemaakt heeft... door een World Cup terug te geven... Hè? dat los van sporttechnisch gezien het rijden... Was dan heel slecht. Maar dat was ook de kans voor de merkenteams om daar extra voor tv. Er zijn meer tv-uren. De, de hospitality kunnen ze veel beter doen. Dus het betekent dat als er inderdaad, als dat zo is, het is nog nooit helemaal zeker. Maar als er inderdaad meer minder wedstrijden in Nederland zouden komen, dan is het ook voor de nieuwe sponsoren die we straks hopen te krijgen, zal het ook minder interessant zijn. Want Precies. wat wordt er uitgezonden s'nachts in China of in Korea? Ja, wat in gaat, Lege Ik kijk Jaap even aan. Wat gaat TVM nog doen aan sponsoring? Ja, daar is heel goed dat je het vraagt. Want onze adviseur zit uh, heel toevallig naast mij. die van der welk <laughs> ja. En die heeft daar onlangs over geadviseerd. En ja, wij zijn een aantal opties aan het bekijken. Dat is in de sport. En we zijn nu ook aan het ook kijken in combinatie. Want dat is eigenlijk wel een trend die, die zich heel erg inzet. In combinatie met een stuk maatschappelijke sponsoring. Mielrennen. Zaken als duurzaamheid, verkeersveiligheid, noem maar op. En wielrennen is inderdaad, want dat bedoelde jij... is ja. inderdaad een optie die heel serieus bekeken wordt. En daarnaast, want de opties zijn er vaak meerdere? De nou, nee, optie is wat ik net zeg. dat is met name het maatschappelijk, het maatschappelijk gedeelte. Wij zijn een verzekeraar, dus misschien kun je wat meer denken aan inzet op verkeersveiligheid, duurzaamheid, strijd tegen criminaliteit. Maar daarnaast, sport en de maatschappelijke relevantie is heel goed te combineren. Ja, er is bijna geen domein dat makkelijker te combineren is met maatschappelijk gedrag. En daarom is Frank een goede adviseur. Nou, ik ben benieuwd wat er nog komen gaat. Heren, hartelijk dank dat jullie hier vanmiddag wilden zijn bij WNL op zaterdag, de allereerste. Dus jullie hadden een primeur te pakken. Leuk. Um, nou, morgen zijn we er weer op Nederland 1 om half tien exact met de WNL op zondag. Nationaal hoort u langs de lijn hier op Radio 1.